7 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Hoek van Holland zijn mensen onwel geworden... bij de opening van het strandseizoen. Op de feestelijkheden kwamen meer dan 80.000 mensen af. De organisatie zegt dat er niemand meer bij kan. Door de drukte en hitte is een aantal mensen onwel geworden. Hoeveel is niet duidelijk. Volgens de politie van Hoek van Holland is er geen paniek geweest. Staatssecretaris Bleker van Landbouw werkt aan een garantregelingstelling voor tuinders die in financiële problemen komen door de EHEC-bacterie. De regeling houdt in dat tuinders voorlopig geen aflossing hoeven te betalen op leningen die ze bij de bank hebben lopen. De overheid staat dan garant bij de bank. Bleker maakt zich grote zorgen over het importverbod dat Rusland heeft ingesteld voor alle groenten uit Europa. Volgens hem is het Russische besluit alleen gestoeld op onduidelijkheden. Bleker stuurt daarom zoveel mogelijk informatie en keuringsrapporten naar Rusland... om de Russen ervan te overtuigen dat de Nederlandse groenten brandschoon zijn. Vanwege de crisis door de EHEC-bacterie heeft Bleker een handelsmissie naar India afgezegd. De Karelsprijs gaat dit jaar naar Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank. De prijs wordt elk jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor de Europese eenwording.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 De vandaag won Lee van de Russische Maria Sharapova, ook in twee sets. Het wordt voor Lee de tweede Grand Slam finale van dit jaar. In januari verloor ze de finale van de Australian Open van Kim Kleissers. Dan het weer, vanavond en vannacht helder en droog. Morgen en ook zaterdag is het zonnig en warm... met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is time to jot. Kijk voor meer informatie op jot.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Yes, Dames en heren, goedavond. Waarom? staan de mensen in de rij voor het ene product... en laten ze het andere links liggen. En op die vraag geeft onze gast antwoord in zijn boek. Uitverkocht, waarin hij laat zien dat er een stevige spanning bestaat... tussen schaarste en overvloed... en hoe het gedrag van de consument voortdurend wordt beïnvloed... in een wereld die verzuipt in onnodig aanbod... Hier is Jim Stolze. Uw presentator is Frank van der Linden. Jim, leg jij mij eens uit hoe zorgen we er in godsnaam voor dat we de aandacht van de luisteraar op een zomerse avond als deze 60 minuten vasthouden. 60 minuten lang. Nou, laten we er vooral een, een mooi gesprek van maken, dat niet alleen over ons gaat, maar ook over andere mensen. Laat het ook nog even hebben over, over Willem Duis. Ik denk dat veel mensen daar met hun gedachten bij zijn. <laughs> ja. En uh, laat ik vooral zeggen dat het boek wat ik heb geschreven... De aandachtseconomie, dat gaat over aandacht geven aan elkaar. En ook over andere manieren van belichten. Dus misschien dat we de gesprekken af en toe een andere richting op kunnen krijgen... dan dat de luisteraar denkt dat het gaat. Ja, dus je ja, gaat ook onmiddellijk uit de startblokken. Jij denkt, uh, Jim Stolt... Uh... Uh, ik ben hier, uh, ik verover kunststof en die 150.000 luisteraars, die, die, die bind ik gewoon. 150.000? Ah ja, 100.000. Wat, wat Inmiddels. <laughs> ja, en laten we vooral niet over het, uh, het verkopen van boeken gaan praten, want dan wordt het misschien nu 90.000. Het gaat echt ook over leuke dingen deze uitzending. Uh, Dus uh, jij, jij hebt eigenlijk die term zelf uitgevonden, hè? aandachtseconomie. Wat ja. versta je daaronder? Aandachtseconomie spreekt bijna voor zich als je economie uitlegt als een, uh, als een spanning tussen vraag en aanbod. Ik denk dat we echt in een tijd leven waarin de vraag naar aanbod nog nooit zo groot is geweest. En het aanbod van aandacht nog nooit zo klein geweest. Dus het ja, we is hebben allemaal geen bang. tijd om, om die bijvoegsels van kranten te lezen. Familiefeestje tussen nu en een half jaar organiseren lukt niet. Dus wil je onze aandacht krijgen, dan moet je als bedrijf... van hele goede huizen komen. Zeker, en dat geldt niet alleen voor bedrijven. Het, de aandachtseconomie zie je ook terug in, in, in, in relaties of de overheid. Wacht even, dus bij mij thuis run ik ook een aandachtseconomie? Ik denk dat heel veel van de interessante discussies die jij misschien thuis hebt... dat die uiteindelijk terugkomen op, op aandacht. En, maar ook in, je, in de manier waarop je werk en uh, privé ik moet, combineert. Ik moet mezelf beter verkopen aan Annette. Nou, verkopen is het laatste woord wat ik... Uh, oh, dat moet ik al helemaal niet. Daarin, hoe uh, hoe uh, moet ik het dan doen? Nou, weet je... Het feit dat wij elkaar nu al langer dan zeven seconden in de ogen hebben gekeken... Dat is meer dan het gemiddelde echtpaar op een dag doet. Dat zijn dus we op de dat, goede weg. ik denk dat we goed bezig zijn. Laten we eens even een, een, een paar aspecten van het boek uh, pakken... als een soort van smaakmakertjes, om een indruk te geven... waar, waar gaat dat dan uh, in concreto over? Je hebt dat boek eigenlijk geschreven voor bedrijven. Ja. Uh, hoe pakken die bedrijven die aandacht, die klanditie nou eigenlijk? Um, en je signaleert één heel belangrijk ding. De, de, grosso modo besteden bedrijven meer budget aan nieuwe... dan aan bestaande klanten. 80% van het budget wordt besteed aan complete wild vreemden. Alleen maar roepen, roepen, roepen. Kom bij ons, kom bij ons, kom bij ons. En daardoor blijft er dus echt een flinke minderheid van het budget over... om de bestaande ja. klanten nog nou, een beetje te dienen. Neem NRC Handelsblad. Mm. Eh, als je je abonneert op NRC Handelsblad, krijg je een iPad. Wauw. Ja. Je krijgt dus eigenlijk als je je abonneert op een fiets, he, krijg je een auto. Ja. He, daar, daar komt het op neer. Want met die auto kun je allerlei dingen doen... die, die geen toegang geven uh, tot dat oude productkrant. Uh, je, je met die iPad ga je leuk op internet ja. uh, aan, aan het rommelen. Hoe kan het nou dat je bij diezelfde krant... als je 31,5 jaar abonnee bent, niks krijgt... behalve zoals uitgever Hans Nijenhuis uh, twee weken terug op een con congres zei... een leuke brief... Leuke brief, Of je dit jaar wil verlengen. Wat fijn dat u oh. bij ons bent. Een accept-giro als dankje. Ja. Nou, ik denk dat dat een, een, als een goed voorbeeld is van uh, waar de aandachtseconomie dus helemaal fout gaat. Er wordt meer aandacht besteed aan die vreemde dan aan, aan de bestaande klant. Ik heb dat ook over, uh, over de uitgevers gezegd van magazines. Ik, uh, ik ben jarenlang geabonneerd op een bepaald tijdschrift. Als ik dan in de winkel kom, dan zie ik dat ze het tijdschrift weggeven bij een ander blad. En dat hebben ze mij nog nooit, nog nooit opgestuurd. Dus dat, o, hoe daar kunnen, gaat iets hoe kunnen zulke verstandige mensen. Die dat soort belangwekkende bedrijven runnen, zo'n basisfout maken? Nou, omdat ze, ze runnen zoiets wat ik spreadsheet management noem. Het gaat erom dat, dat de groei blijft groeien. In Excel kan je dat heel mooi aangeven. Wat is er nodig om het bedrijf te laten groeien? Nieuwe klanten, denken we. Maar wat je in Excel niet ziet, of in een spreadsheet... is dat de echte nieuwe klanten, die komen over het algemeen doordat je bestaande klanten heel blij met je zijn. Ik noem dat de buurman-test. De allerbelangrijkste vraag die een ondernemer of een bedrijf zichzelf zou moeten stellen is... gaat iemand mijn product of mijn titel, of mijn krant vanavond tijdens de barbecue aanraden bij zijn buurman. Daar moet je heel eerlijk in zijn. En ik denk in veel gevallen dat een buurman dan denkt... Mmm, ik denk het niet. Oké, okay, laten we nog eens een aspect pakken. Uh, Café-restaurant Dauphine bij het Amstelstation uh, in, in de hoofdstad... Uh, geeft uh, gratis parkeertijd weg in ruil voor dure koffie, signaleer jij. Ja. Hoe, hoe zit dat? Ja, wat, wat, wat Dauphine heel goed begrijpt is, is die klantbehoefte. Wat, uh, zelf moet ik vaak in Amsterdam zijn. Nou, we weten allemaal dat het vrij lastig is om te parkeren... of om ergens een afspraak te maken. Zij spelen daarop in. Zij hebben dat gesnapt en schenken aandacht aan mij... door mij gratis te laten parkeren. Het is ook nog eens een fijne plek, het is, uh, vlak aan de ring. Het is ook nog eens wifi, wat het eigenlijk altijd wel doet. En het enige wat je tegenwoordig nodig hebt om een beetje te ondernemen... of om zaken te doen, is koffie en wifi. Mm -hmm. En voor die koffie wil ik dan best betalen. Ja, daar heb je... Die die 85 euro eurocent extra wel voor over, want die auto staat er fijn en je hebt technische middelen onderhandbereik klaar. Is... Derde voorbeeldje: een pizza kan meer waard zijn dan een reclamecampagne van een half miljoen euro. Ja. Want, nou. Je stipt er net al aan dat we zo goed zijn in het, in het besteden van ons geld aan wildvreemden. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat ook T-Mobile ons allemaal nog vers in het, in het geheugen ligt. Onbereikbaar. Ja, daar was één klant die vond dat hij iets te weinig aandacht kreeg. En dankzij... Uh, ja, wel toevallig de bekendste cabaretier van Nederland zo'n beetje... Ja, maar ik, ik, dat, dat, dat legt wat, er wat gewicht in de schaal. Maar ik denk juist door de inzet van hyperdistributie... dat is mijn verzamelterm voor kanalen als Twitter, Facebook, Hives... Uh, noem het allemaal op. Vroeger was dat misschien de stencilmachine. Maar dankzij het feit dat die ene consument de toegang had... om te kijken of er meer mensen waren die er zo over dachten ging T-Mobile nat. Ze kregen namelijk vier publicity, maar niet de publicity... waar ze op zaten. Ja, te een negatieve gratis publiciteit. Precies, en dat heeft hun echt veel klanten gekocht, uh, gekost. Hè. Ik denk dat de buurman test... dat in die tijd dat jij, als je buurman vroeg... waar zou ik nou eens klant moeten worden... dat je heel, heel erg uh, bij jezelf moest nadenken... omdat nou, je, nou, je, je geeft bij T-Mobile Hij bedrij geeft bedrijven advies. Uh, Geef T-Mobile dan eens uh, advies. Wat hadden zij moeten doen... in reactie op die actie van uh, Joep van het Hek? Ja, nou... Laat wist die, die, die pizza er, erbij pakken. Je hebt een, een, een, een bedrijf dat heet Zeppo's in Amerika. Dat zou je zeggen, dus een online schoenenwinkel. Heel simpel model. Je hebt schoenen nodig, je koopt ze online. Maar Zeppo's ja. zegt, nee, dat is niet het geval. Wij zijn echt de allerbeste service provider. De beste dienstverlener van de wereld. En toevallig verkopen we schoenen. Dat wil zeggen dat zij vermelden op elke bladzijde van hun website... hun gratis 0800-nummer. Steken nog, ze zijn blij als je ze belt. Nou... Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik een klacht heb bij een Nederlands bedrijf, dan moet ik vaak heel erg zoeken naar het telefoonnummer. En ik krijg eigenlijk ah, okay, zo'n onderscheid dus dat uh, ze te me zijn. T-Mobile had al voor de actie van het hek uh, moeten doen wat ze daarna hebben gedaan, namelijk bereikbaar zijn. Ja, dat dat maar het waar... leuk vinden als mensen bellen. Precies. En weet je dat hoor je ook je hoort of iemand lacht aan de telefoon of niet. Telefoon en bij bij Zeppos, bij, bij die schoenenwinkel, als jij niet kan vinden wat je zoekt, dan helpen zij je om het bij de website van een concurrent te kopen. Ik heb dus meegemaakt dat één iemand die had een klacht die belde Zeppos en die zei: "Het loopt ja, en nou dan mis ik ook nog het eten." Toen hebben ze een pizza bij hem laten bezorgen. Okay, en die ja. jongen die was zo blij ja. dat hij ja. dat is dus op Twitter dat heeft ontwoudtje. gezet. En ja. dit bericht is door 50.000 mensen geretweet, doorgestuurd. En dat is dus aandacht die onbetaalbaar is. Nou, over dit soort dingen gaat uitverkocht. Welkom in de aandachtseconomie. Was ik even je aandacht kwijt? Ja, nou, je hebt hem <laughs> ten volle. Je drukt me met mijn neus in de poep. Okay. Uh, voor jou de tegel aan het eind van de uitzending: een boek omhoog. Okay, ja. En de luisteraars die kunnen reageren: www.radiokunststof.nl. En ja, dit is de mogelijkheid voor u om bij te worden gepraat over de wereld van de marketing. En hoe wordt er naar u en naar mij gekeken in onze rol van consument? Wat verwachten die bedrijven van ons? Wat, wat kunnen wij eisen? Hoe bewust zijn we als consument? Mail daarover. En, uh, Jim Stolzer geeft de antwoord met een beetje geluk. Uh, Jim, um, hoe ziet eigenlijk jouw uh, consumptie, om het lelijk te zeggen... van, van het nieuws en dergelijke er uh, anno 2011 uit? Mijn consumptie van het nieuws? Nou, ik heb uh, een heel degelijk... Ik heb ochtends een, een ochtendkrant... Die, uh, ik ben meestal de, de eerste die, uh, die wakker is. En dan is het even, even spannend, want terwijl ik de tafel aan het dekken ben... dan kijk ik dus ook op de, op de voorbeginnen van de krant. Wie zijn er dan verder in huis? Oh, ik heb ook nog twee, twee zoontjes, Max en Felix. En ik heb een lieve vrouw, Yvonne, die komt meestal iets later het bed uit. Maar die komt dan altijd ook wel weer helemaal snel op gang en die maakt ja. het af. Dus jij, hè, de, de hippe jongen, die bladert door zoiets uh, als dode bomen met inkt erop heen. Ja, en met een beetje mazzel probeer ik hem ook nog door te nemen met, met, met uh, mijn zoontje, met Max. Ik moet wel zeggen, dat ik heb nu de, de Volkskrant. Het is niet leuk om met je zoontje door te nemen. Ik oh. had al voor NRC Next en dat is wel leuk om door te Wat nemen. Wat is het verschil? Uh, de, de toon en de beelden op de voorpagina. En dat, uh, dat merk ik nu. Ik, ik vind de volkskant verder voor mezelf fantastisch. Ik, ik lees hem graag, ik lees hem grondig... maar om, um, om nu met mijn zoontje de, de, de kranten door te gaan nemen... ga ik waarschijnlijk wisselen van krant. Ja, dus jij gaat over naar NRC Next? Ja. En dat ligt voornamelijk aan die voorpagina? Dat ligt aan die voorpagina. Hoeveel tijd heb je tijdens het ontbijt om even die krant uh, door te nemen met elkaar? Dat is, uh, dat is beperkt. Ik ga niet met hem doorbladeren tot uh, pagina 14... waar het katern uh, jeugd is of iets dergelijks. Hmm. Ik, uh, ik neem de hoofdpunten met hem door. Oké, okay, en um, jij zegt niet... Ik, de man die zoveel met internet te maken heeft gehad... in de loop van mijn carrière, ga even klik naar nu.nl... en zie in 23,5 seconden wat de 17 headlines van het nieuws zijn. Dat doe ik wel, maar dat doe ik als mijn kinderen op school zijn. Ik wil niet dat er een scherm tussen mij en mijn kinderen zit. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een paar jaar geleden wel zo was. Het laatste wat ik deed voordat ik ging slapen was op mijn iPhone kijken. En het eerste wat ik deed als ik wakker werd, dan was dat ook dat. En toen zeiden je kinderen, papa, als dat zo doorgaat, gaan mama en wij weg. <laughs> nee, dat zeiden ze niet. Nee, nee. Ik heb daar, uh, mijn vorige boek gaat daarover. Dat gaat over, over digitale stress, over constiperende mailboxen. Over het feit dat er wel heel veel digitale communicatie is... en we daarmee eigenlijk de aandacht, daar zijn we toch weer terug... Ja. Uh, aan het verliezen zijn voor elkaar. Wat dus, was het ook alweer, 250 miljard... Uh, E-mails per dag worden <laughs> ja. verzonden. En 90% is absoluut de bagger. En over het algemeen spelen we e-mailticketje met elkaar. We ja. zijn we wel verslaafd aan die, aan die rush, aan het feit dat je steeds... Pling! Ja. Hé, hey, ik besta, iemand heeft mij nodig. Ja. Nou, ik doe hier een bekentenis. Ik heb uh, na zes jaar ergernis hierover... Uh, drieënhalve week geleden ontdekt dat je appeltje Q <laughs> moet doen... <laughs> en dan zie je ze niet meer binnenkomen. Apothecure. Daar, zet, Apotiku, je, daar en, zet je gewoon het programma uit, Vreek. Ja, ja, ja, maar ja, weet je, met zo'n domme jongen praat je vanavond op, in Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met Jim Strolsen. Uitverkocht heet zijn boek. Welkom in de aandachtseconomie. Um, Jim, eigenlijk doet de Marokkaanse groenteboer uh, het uh, helemaal goed, hè? Ja, geweldig. Ja. Wat, wat doet hij dan als het om aandachtseconomie goed uh, gaat uh, voortreffelijk? Nou, hij, hij doet een aantal dingen heel goed, maar wat ik, wat ik ook heel, kan, uh, heel erg kan waarderen is dat uh, hij verder gaat dan, uh, dan, dan de meeste MKB's of, of, of de meeste Nederlandse groenteboer... die voornamelijk doen aan, nou, er zijn weer spreadsheet management, waarbij je dus uh, slim inkoopt. En even, even, even uitleggen, spreadsheet management. <laughs> Spreadsheet management, dat wil zeggen dat je voornamelijk je, je handel, je onderneming, runt vanuit Excel. En Excel is een computerprogramma waarmee je cijfertjes in kan voeren. Ja. het verschil op de winkelvloer wordt niet gemaakt door cijfertjes, maar door een blik, door een glimlach. En bijvoorbeeld mijn Turkse bakker, als ik daar aan het einde van de dag ben, naast wat ik bij hem koop, geeft hij hem ook nog een brood mee voor niks. Waarom? Hij vindt het zonde om het weg te gooien en hij vindt mij aardig. Maar dan loopt dat... je het risico dat iedereen om vijf voor vijf binnenkomt... omdat je dan weet dat je dan gratis brood krijgt. Ja, en zo, zo, zo kan je denken. Maar zo denken blijkbaar niet heel veel mensen, want dat, want dat gebeurt niet. Domme Turken. En ja. het is mij gezegd bij de HEMA nog, nog nooit gebeurd. Nee, maar dat... hij doet iets heel clever. Hij, hij wint een beetje jouw liefde. Als, het, uh, als je het clever noemt en je bedoelt daar berekenend mee... Maar nou, hij meent het ook nog. Precies, dat geloof ik wel. Dus het gaat om, om twee dingen. Het gaat om de combi van, van rationaliteit en emotionaliteit. Dat is echt goed ondernemerschap. Het gaat om oog hebben voor kleine dingen. We hebben het net gehad over een pizza. Eén pizza die de waarde vertegenwoordigt van een half miljoen euro. We hebben het gehad over één brood meegeven... waardoor ik nog steeds elke nee, vrijdag naar toe... Ik vraag ernaar nou, omdat er een boek is... dat gaat over het verbinden van die hersenhelften... Ja. dat veel invloed schijnt te hebben gehad op jouw denken... Ja, ja. Welk boek uh, was dat? Jij refereert aan A Whole New Mind van Daniel Pink. Ja, dat is een van de twee boeken uh, die mijn leven hebben veranderd. En dat ging inderdaad, uh, dankjewel voor het bruggetje, uh, over uh, de linker die heel berekenend is. Want ondernemen is natuurlijk ook voor een, voor een groot gedeelte ja. ratio en uh, je moet ook slim uh, ondernemen. Maar het is voor een groot gedeelte ook gevoel en dat zit in de andere hersenhelft. Daar zit ja. veel meer creativiteit en empathie. En dus het gaat om een delicate balans tussen, tussen die twee. Ja, nou, volledig ga de, de, de, een groot gedeelte van de samenleving, zeker de wetenschap. en een groot gedeelte van het bedrijfsleven, waaronder de bancaire sector, die zijn volledig doorgeschoten in die linkerhessenhelft. Ja, Laten we la, even het kerkhof van grote merken uh, bekijken. Hè, merken die niet hebben gesnopen dat dat zo werkt. Noem, ja. noem eens een paar van die bedrijven. Nou, zullen we wel gezellig beginnen bij de bancaire sector. Da, da, da, da, daar stopte ik net, uh, net mijn zin. Die zijn volledig doorgeschoven. In, uh, in de spreadsheets, in de, in, de, in de cijfertjes. Groei, groei, groei. Zullen we allemaal weten dat alles gaat met ups en downs, met curven. En de bacaire de sector heeft volgens mij helemaal niets begrepen van de aandachtseconomie. Nee, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was klant bij ABN AMRO. Uh, tot een jaar geleden of zo daar had ik heel veel geld staan. Ik had een personal account manager. Stond wel tien zo. keer per jaar in een brief die ik van ze kreeg. Ja. En toen uh, bleek op een dag, door wat kennis me influisterde, dat ik dat geld op een andere rekening van ABN AMRO had moeten zetten. Want dan zou ik er heel veel aan over hebben gehouden de afgelopen jaar. En toen ik de ABN AMRO daarover belde, zeiden dus, ze... ja, dat had u zelf moeten ontdekken. Ja. En toen vroeg ik, maar waar had ik dan die personal account manager voor? Precies. Dat konden zij mij niet uitleggen. Nee. Toen ben ik naar een andere bank gegaan. Werkt het zo? Zo werkt het wel. En wat, wat, wat de banken dus hebben laten zien... is dat ze ongelooflijk slim zijn en dat voornamelijk voor zichzelf houden. Die ING of de Amro Amro... En mijn geld. Is. Precies. Ze kunnen, ze, ze kunnen software schrijven die, die, die jou een berichtje geeft... op het moment dat je heel veel geld hebt van nou, misschien moet je het op spaarrekening zetten. Want dat is in hun voordeel. Maar op het moment dat jij rood staat, terwijl je nog wel geld op je spaarrekening hebt... krijg je niet een berichtje van hey Frank, misschien is het goed om wat nee. geld even te verplaatsen. Want dat scheelt je rente. Doe nog eens een merk dat op het kerkhof ligt. Het zijn over het algemeen de bedrijven die in de vorige eeuw groot zijn geworden. Want toen kon je aandacht nog kopen. Aandacht dat ging namelijk per seconde, televisiereclame of per millimeter. Uh, hele bladzijden in je favoriete tijdschrift of, of in je krant. En als we nu in het huidige tijdperk aandacht kopen, ja, dan wordt het ervaren als spam. Als je bijvoorbeeld op, uh, op een social netwerk, als, er, als uh, Hive zit of op Facebook... en iemand uit je omgeving begint jou elke dag allerlei commerciële uh, proposities te doen... dan druk je op een knop, dat heet DeFriend of Block of weg ermee, delete, en daarmee heb je dat meer. Met andere woorden, als bedrijven proberen jouw vriend te worden... je dat ze je behandelen als mens, en het liefst ook dat zij ook als een mens praten. Betekent dat ook dat die bedrijven beter niet meer paginagrote... Uh, als opdringerig ervaren advertenties in uh, landelijke dagbladen kunnen plaatsen? Want ik... werkt het daar weer anders? Nou, ik, ik zeg niet dat adverteren dood is. Ik zeg ook niet dat adverteren in kranten zinloos is. Ik denk dat het heel onverstandig is om daar je hele budget aan te versnoepen. Hmm. Ik denk dat het, een, dat het een slimme combinatie moet zijn. Nog, nog één merk, want ik vind het, die, die praktische voorbeelden toch altijd het leukste. Waarvan je zegt, ja, kijk, daar, daar, daar, daar ligt dat merk nou op de begraafplaats. Iets niet goed gedaan. Nou, de, de, ik geef in mijn boek voornamelijk voorbeelden van bedrijven die het wel goed doen. Omdat ik het zo makkelijk vind om, om bedrijven de, al, te, al te schoppen als ze op de grond liggen. t mobile is eigenlijk het enige bedrijf, als je, als je goed oplet, wat ik, uh, waarvan ik zeg wat ze, het, wat ze verkeer doen. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind is... Uh... <lacht> ja. ja, zie je? Ja, een, Jij bent zelf ook een hele goede verkoper, maar ga door. Ja. Nee, nee maar dat, ik, ik, ik ben ook een optimist en ik, alles wat je aandacht geeft groeit. Dus als je negatieve aandacht geeft, dan groeit dat ook. Dus ja. daarom had ik eigenlijk al spijt van het feit dat ik die mobile net noemde. Ja, maar daar jij wil ook die bedrijven als klant natuurlijk. Oh nee, ik... Dus je wil niet te, te boek komen nee, te staan als, als de man die je uh, de, de, de volgende week in Kunsthof afzeikt. Nee, maar ik heb al sinds 2009 geen, uh, geen, geen klanten meer. Dus dat uh, dat je hebt niet Je geen klanten zoveel. meer? Nee, daar ben ik mee gestopt. Ah, uh, wacht even... Waar besta je dan van? <laughs> Overigens, sinds ik dat gedaan... is de vraag of mijn dienst alleen nog maar toegenomen. Nee, de, de, al een op een stokje. Ik, de, in, een, in het vorige leven was ik inderdaad... ondernemer en, en adviseur. Ja, op, uh, op het gebied van ondernemingen... hipper, sneller, uh, slimmer maken? Nou, vooral niet hip. Uh, dus, uh, het, het gaat om uh, internetstrategie. Ik heb uh, nu.nl uh, geholpen. Om, uh, om, om groter te worden. Uh, ja, startpagina. Uh, Startpagina.nl. Startpagina ook, ook, uh, ook groot gemaakt. En het, het leuke is dat... Ik dat tot 2009 ook, ook heel graag deed. In 2009 viel bij mij een, een kwartje. Ik was toen in, in Amerika op een, een heel bijzonder congres. Dat heet dan TED-congres, de TED-conference. TED en toen viel ik echt uh, een paar keer per uur van mijn stoel. Want de sprekers die daar uitgenodigd werden, die mochten in 18 minuten hun ideeën met, uh, voor de wereld delen. En dat, uh, dat was zo'n bijzondere ervaring dat ik vanaf ja. dat moment heb gezegd: ik stop met alles wat ik doe. En ik ga me ervoor inzetten om dit. Even naar Nederland dat, te halen. Even, even dat. Uh fenomeen uh, en de formule daarachter... dat TED-congres nog iets beter in de verf zetten. Wat is dat dan voor soort bijeenkomst? Het is een... Sinds 1984 vindt het plaats in Amerika, in Californië. En er kwamen, in het begin kwamen daar Hollywood-regisseurs... politici uit Washington, ondernemers uit Silicon Valley... die kwamen daar bij elkaar. Je moest ervoor uitgenodigd worden. Een uitnodiging voor Ted dat stond voor veel mensen gelijk aan het bijwonen... van de Oscars of iets dergelijks. Echt, echt iets bijzonders. Jij ja, had blijkbaar een geweldig verhaal te vertellen... Ik heb blijkbaar eh, enorm veel mazzel gehad. En ben, nee, nee, nee. Ik bedoel, als, eh, als Je wordt uitgenodigd. Oh, dat, ja. ja, nee, kijk. We hebben het dan over El over Gore, we hebben het over, over de Bill Clinton, over ja. de echt, echt grote namen, Bono. Dus zo werkte dat. Je werd uitgenodigd. En dat gold ook voor jou als, als persoon met een bijzonder verhaal om dat te vertellen. En uh, hoe, hoe werd dat dan gefinancierd? Want die mensen kregen blijkbaar niks. Die kregen wel de eer om te komen praten. Maar daar moeten dan. Uh, ja, mensen naar willen komen luisteren voor groot geld? Ja, nee, kijk, het, het, het businessmodel van, van, van TED is, is klip en klaar. De, de, de gasten, als je al mag komen, die betalen 6.000 dollar per persoon. Dus vermenigvuldigd tot met 1.400, Daar kan je een leuk congresje voor organiseren. Dus dat is, dat is op zich geen, uh, dat is, dat, dat is geen hogere wiskunde. We moeten wel gelijk bij zeggen dat uh, de TED is een non-profit is. Met andere woorden, ze, ze doen het niet voor de winst, al het geld wat zij... Uh, ophalen door de, door de, door de entreegelden, wordt gestoken in ideeën... van de sprekers die daar zijn geweest. Mm. Bijvoorbeeld Jamie Oliver, die was er twee jaar geleden. Die had een, een, een idee gedeeld hoe we de, de obesity... De, de, de, de, de epidemie van, de, van, de, van obesitas kunnen, kunnen bestrijden. Daar had hij een, een plan voor en dat wordt dan uh, door TED onder meer gefinancierd. Ja. En jij hebt uh, een soort van Nederlandse afdeling daarvan hier opgericht? Ja, ik was, ik was in 2009 was ik daar dus en ik dacht: wauw, dit is zo. Uh, er sprak zoveel optimisme uit. Hè? Ik vind dat we in Nederland zijn we heel goed in het beschrijven van de ideeën en het analyseren waar het fout gaat. En dan vervolgens gaan we naar huis. Maar in, uh, in Californië, wat ik toen meemaakte, was dat er heel veel mensen. Optimistisch waren vanwege de stand van de wetenschap. Vanwege uh, de progressie van de technologie. Vanwege de eigenschap van mensen, daadwerkelijk We hebben hier een een gedoogkabinet. dat uh, bijvoorbeeld kernenergie uh, een nieuwe injectie wil geven, tweede centrale. Niet gedurfd denkt op het gebied uh, van zonne-energie, uh, windenergie en dergelijke. Dit is niet, wil ik maar zeggen, het maatschappelijk klimaat. waarin. Uh, van die helemaal uh, ja, bestormende ideeën waanzinnig populair zijn. Hoe, hoe krijg jij mensen dan zover om bij jou op zo'n congres te komen te spreken... en daar ook nog pakweg 6.000 dollar voor te moeten betalen? Nou, Omdat ik het helemaal niet met je eens ben... <laughs> het, het, het, het feit dat, uh, dat wij, dus dat zusje van Ted, het heet dan TEDx X Amsterdam. Amsterdam staat voor de plaats waar je het organiseert. Ja. En de X staat voor het feit dat jij het organiseert en niet uh, het uh, moedercongres in, uh, in Californië. Dus wij zijn TEDx Amsterdam. Het feit dat er daar 4.500 mensen voor in de rij stonden om daar te mogen zijn, geeft aan dat... Die ook betalen. Uh, nee, maar misschien maak ik het nu wat ingewikkeld voor je, voor je luisteraars. Maar uh, een kaartje kopen voor Terx Amsterdam kan niet. En als je wordt uitgenodigd, hoef je ook geen geld te betalen. Dus Stekken... bij jou betalen alleen de sprekers? Ook niet. Ook nee, niet? nee, het wordt nog ingewikkelder. Er zijn mensen in het publiek die zou ik zelfs geld willen betalen... voor het feit dat ze aanwezig zijn. Maar om mijn punt af te maken... Ja, die 4.500 ja. mensen die staan dus in de rij... omdat ze honger hebben naar die Optimistische ideeën. Na die baanbrekende ideeën dat het namelijk wel anders kan. En het heeft met gedoogsteun vanuit het. Uh, jij zegt dat dat, dat is Den en... Haag, maar in het algemeen is er wel degelijk een honger naar mooie ideeën. Ted wordt gekenmerkt door uh, ongeduldige optimisten. Maar, maar Jim, sorry dat ik zo over je gierenrekening doorzwaan. Hoe, hoe, hoe financier jij dat dan? Als, als anders dan in Amerika de sprekers niet betalen en als ook het publiek niet betaalt en jij dan toch die zaal moet huren, enzovoorts enzo verder? Hoe, hoe, hoe kom je daar dan van rond? Welkom in de aandachtseconomie. Het feit dat al die mensen heel graag willen komen... maakt hen ook ambassadeurs voor mijn merk. Ze vertellen het namelijk tegen elkaar. Weet je waar ik graag naartoe zou willen? Nou, deed ik soms dan. Wat zou ik daar nou voor moeten doen? ik had In mum van tijd had ik een, een leger van vrijwilligers. Die zei, Jim, wij gaan jou helpen om dat TED-congres te organiseren. En dat deden ze omdat ze, uh, omdat ze er graag bij wilden zijn... of omdat ze geloofden, waar, hmm. Ted, of waar Ted voor staat in ieder geval. Op het moment dat wij die gastenlijst zo bijzonder maakten... stonden de sprekers in de rij. Want die zeiden, nou, minister Olsen, dat is wel een heel bijzonder publiek. En wat jij u daar ooit, heeft. Wij op daar meneer, wel. de man achter zo'n zo concept... de man die het boek uitverkocht, uh, publiceert... En, en spreekt waarschijnlijk voor leuke bedragen op andere bijeenkomsten. Ik ben daarmee de, uh, ik, ik noem mezelf niet de, de, de president of de voorzitter van de stichting. Ik, ik ben de barkeeper. Dat betekent dat er <laughs> ja, heel veel mensen... slimme vogel, die... <laughs> ja. nee, Er zijn heel veel mensen die zijn veel beter in iets <laughs> ja. dan ikzelf. Maar jij, jij bent ook gewoon een huurbaar voor die ja. andere klussen. Jij <laughs> wil echt uh, naar mijn gierderen. Nou ja, zo, ik ben hoor. gewoon hartstikke benieuwd hoe ik, je dat idealisme ik, combineert. Want je zult moeten bestaan, je runt een gezin ook. Ja, maar ik probeer een beetje lijn in het verhaal te houden. Ja, nou. Nee. Uh, laat, ik, laat, laat ik dan die, die vraag beantwoorden. Ik, ook daarin in de aandachtseconomie. Ik heb, um, ik heb een aantal, aantal theorieën... waarvan ik het leuk vind om ze uit te proberen. De hele manier waarop Terx Amsterdam is georganiseerd... Daar heb ik een aantal van die theorieën uitgeprobeerd. Dat bespreek ik ook in het laatste hoofdstuk. Wat is er wel gelukt, wat is er niet gelukt. Een van die andere theorieën is dat we dus goed moeten kijken naar... wat is nou echt schaars? Als ik nou kijk naar mijn persoon en mijn persoonlijke businessmodel... ik vind dat mijn ideeën gratis moeten zijn, want ideeën worden meer waard... naarmate ze vaker bekeken worden. Het dus... is ongetwijfeld een wonderlijke opmerking. Maar het is aan de ene kant een zakelijk verhaal... maar tegelijkertijd zit er een soort van religieuze component in. Een, echt een woord voor de wereld. Oh Zeker, maar als ik er niet achter zou staan... als ik niet zou geloven had, ik het niet opgeschreven... dan zou ik nu wereld hoe, hoe wil je de wereld, nou, laten we beginnen bij Nederland... Uh, dan, dan verbeteren of veranderen? Vooropgesteld... Ik kan het niet doen, wat ik wel kan ah, ja, doen, waar ik goed door die in mensen ben, te organiseren is inderdaad de juiste mensen in de juiste ruimte te krijgen, en dat kan je uitleggen als de organisator van Tres Amsterdam. Ik ben de barkeeper, ik zorg ervoor dat iedereen genoeg drinken heeft en kan excelleren in wat hij doet voor Tres Amsterdam. Aan de andere kant ook de juiste sprekers op het podium Zeker, zetten. Zeker, maar wat voor Nederland wil jij dan? Wat voor Nederland wil ik? Een, een, ik denk dat er heel veel dingen een, een stuk beter kunnen en dat wat ik, waar ik toen van mijn stoel viel in Amerika... daar is niks Amerikaans aan, overigens. Maar dat wil ik dat meer mensen in Nederland hebben. En inmiddels zijn dat dus een stuk of 6000 nee, mensen... Uh, maar wa, wat, wat zijn die dingen dan waarvan je denkt... gebeurde dat maar in Nederland? Ging dat land maar die kant op? Ik haal ze niet voor niks bij elkaar, die lui. Nou, Er zijn, er zijn een aantal rode draden die, uh, die terugkomen op, um, op dat soort bijeenkomsten. En een daarvan is de ongelooflijke toekomst die kinderen zouden moeten hebben. En als je nu kijkt naar de generatie die, die nu aan de macht is... dan is het heel lastig om te zeggen dat wij die toekomst... voor onze kinderen netjes aan het achterlaten zijn. Dus het minste wat wij zouden kunnen doen... is ervoor zorgen dat onze kinderen op zo'n manier worden opgeleid... zodat ze die toekomst zelf een beetje kunnen oplossen. Dus onderwijs is belangrijk? Onderwijs is vreselijk uh, belangrijk. Dat is, het, het heeft een aantal aandachtsgebieden... En, die, die, die versterk ik hier graag. Wat zijn dan nog meer aandachtsgebieden? Nou, een tijd geleden hebben ze zich volledig gericht op de, op de medische sector. Onder de naam TED-MED. Jawel. Daar, daar werden dus de meest briljante geesten uit de wereld... op het gebied van de medische innovaties bij elkaar gehaald... om te praten over die toekomst. Want mm -hmm. die, die wordt echt spectaculair. En uh, nu is dus een van die speerpunten is educatie. Het volledige onderwijssysteem, zowel in Amerika, dat is eigenlijk nog erger, maar ook in Nederland, is zo gericht nog steeds op de industriële economie, gericht op aanwezigheidsplicht. We zijn aan het onderwijzen in plaats van aan het leren. Uh, kinderen moeten stilzitten. Als ze spieken, dan. Uh, of als ze samenwerken, heet dat spieken. Uh, het kraakt en er is van alles nog wat mis aan. En ik hoop echt dat uh, door de juiste mensen nu met elkaar te laten praten... we daar uh, verandering in gaan brengen. Hm. Ik keer even met je terug naar, naar het boek Uitverkocht. Hè. Je, je bent in dat boek bezig bedrijven uit te leggen... hoe ze aantrekkelijker kunnen zijn. En niet per se uh, door allerlei klassieke economische principes toe te passen... maar eigenlijk zichzelf opnieuw uit te vinden zou je kunnen zeggen. Ja. En de manier waarop ja. zij zich verstaan met de wereld. En je signaleert allerlei strategieën. Laten we eens kijken naar, naar schaarste. Um, wat zijn guerrilla stores? Guerrilla stores. Als je kijkt naar, uh, na, naar retail, de, de manier uh, waarop bijvoorbeeld kleding wordt verkocht... is dat nog heel traditioneel. En daar is het namelijk vechten om een goede marge te hebben... Ik heb het eerder spreadsheet management genoemd... met onderdeel slim inkopen en goed verkopen. Maar daar ga je de oorlog niet meer winnen. Als je nu kijkt wat de succesvolle formules zijn... bijvoorbeeld online, is dat een winkel als uh, Vente Privé. Mm -hmm. venteprivé. Privé. Op venteprivé.com wordt merkkleding verkocht tegen 40% korting. Ik denk dat veel van je luisteraars nu aan het opschrijven zijn. venteprivé.com. Alleen het nadeel is, als jij en ik straks naar de uitzending... naar die website toe gaan om die kleding te kopen... wordt er gezegd, stop, u mag niet kopen. Waarom niet? U bent geen lid. Uh, ja, met andere woorden, VentiPV verkoopt alleen aan leden. Nou, hoe kan je lid worden? Door uitgenodigd te worden door een ander lid. Met andere woorden, waar we net hebben gezegd bij NRC... of bij anderen die proberen heel erg hun best te doen... om jou over te halen om klant te worden... Alleen, de nieuwe marketing is eigenlijk playing hard to get. Ja, en Patricia Pai heeft dat ook heel goed begrepen. Ja, wonderlijk. Visionair was dat in haar tijd. Maar die, die blijkt dus achteraf dezelfde theorie te hebben uh, gehanteerd... die uh, in, in, in tijden dat zij te boeken was... Uh, nam ze één boeking aan en zei ze tegen de rest... jongens, ik, ik zit vol. Daarmee nam de vraag, die nam explosief toe... en haar, uh, haar kaartje ook uh, of, om, om haar te kopen. Dus dat was na twee maanden ja, was dat dubbel verdiend. Wanneer uh, haalden ze deze truc uit? God, het is uh, volgens mij be in uh, begin jaren 2000, 2001, 2002. Nou, okay, dus ja. hij had tien jaar terug al helemaal gesnopen. Nog een strategie: waarde. Pak een beetje de Britse spoorwegen, die uh, de verbinding tussen Londen en Parijs met 40 minuten zou kunnen inkorten. Ja. Als ze dat als strategie zouden kiezen om meer klanten te werven. Maar. Ja, ik denk dat dat niet per se de handigste strategie is. Nee, dat zat hem echt in de, in de, in de nuance, in, in de semantiek. De, de overheid had namelijk gezegd, hoe kunnen we de reis beter maken... En heel veel uh, architecten of uh, aannemers die, die, die, die schoten in een bepaalde modus... oké, okay, dan gaan we het spoor vervangen. Want als we nou het spoor tot aan de kust vanaf Londen vervangen... dan scheelt dat 40 minuten op die drie uur zoveel ja. durende reis. Want iedereen heeft haast en dat is het unique selling point. We Precies. moeten sneller zijn. Ja, en dat zou dan iets van, ik geloof, uh, 20, 20, 20 miljoen pond kosten of iets dergelijks. Maar toen stond er iemand op en die zei, ja, wacht eens even. Als we nou dat spoor eens laten liggen waar het ligt en uh, we, we gaan mannelijke en vrouwelijke supermodellen aannemen... die de hele reis uh, gratis champagne uitdelen. Waarschijnlijk hebben we dan een veel betere uh, ervaring. Uh, we besparen uh, 12 miljoen en mensen zullen vragen... of de reis langer mag duren in plaats van korter. Met andere woorden, door net iets anders te kijken... maakt je product gewoon veel aantrekkelijker. Ja, dus uh, de champagne vloeit uh, rijkelijk... Uh, als je dat doet aan boord. Want je kan ook zeggen, van, nou, uh, kom erop met die glazen wij vullen bij. Dat is uh, hoe wij het voor u aantrekkelijk maken. Ja, ja. Nou, zo, zo, zo was ik laatst in, in Berlijn. En daar da werd een, een, eenzelfde truc uitgehaald. De populairste kroeg daar, die had geen kassa. Maar zo heel bijzonder, er stonden allemaal tafeltjes. Het was goed vol, op tafel stond dan een fles wijn met een keukentrek en een bakje. Met andere woorden, de klanten, de cliënten, die mocht zelf de wijn openmaken. Schroeven hij mocht zichzelf inschenken en die betaalde wat hij het waard vond. Dat is eigenlijk zoals, zoals Radiohead dat ook heeft gedaan met de laatste ja. uh, CD. Of het album zou je dan moeten zeggen. Want het is geen schijfje meer dat je naar huis haalt. Maar Precies. je zet hem gewoon via een computer... Op het spul van jou. En, wat, en je ja. bepaalt zelf wat je, er, wat je ervoor wil geven. En wat blijkt dan? Mensen zijn helemaal niet zo dat ze dan één cent gaan geven. Of twee euro, wat normaal gesproken vijf euro kost. Ik heb die, die, die eigenaar gesproken, die barkeeper of kastelein. En die zei, man, ik verdien drie keer zoveel als normaal. Dus door iets weg te laten, namelijk zijn kassa. Iets terug te geven. Een beetje aandacht, want hij liep rond. En vertrouwen. Verdienen die uiteindelijk en, meer en, en, Op dit vlak heeft ook weer een oude zangeres. Dat is blijkbaar een wet. <laughs> uh, het wiel eerder uitgevonden dan veel. Een Geneseen ja. uh, van Between the Lines. Dat uh, album van, wat is het, uh, halverwege jaren zeventig of zo. Die, die zei al heel vroeg tegen haar platenmaatschappij. Flikker die hele handel op een site. Laat mensen er afhalen wat ze er vanaf willen halen. Ik word op die manier bekender. En er zijn er altijd een paar honderdduizend die naar de winkel willen. Om toch dat schijfje te kopen. Dat levert ja, mij per meer op. Ja. Ja, en dat, in die zin is de aandachtseconomie een, een van de dogma's die ik aanhang is. Je krijgt wat je weggeeft. Dus op het moment dat jij dat je niks weggeeft, is de kans dat je, dat je niks krijgt ook aandacht. Maar Jim, zou dit ook nog opgaan als iedereen dit ging doen? Werkt het niet alleen wanneer je uh, een handige uitzondering bent? Nou, Als iets aandacht genereert, is het de uitzondering. Ja, dus, dus op het moment dat alle cafés in Amsterdam zouden zeggen... nou, we zetten die flessen wijn uh, met, met die kurkentrekker... en dat bakje pinda's neer en mensen betalen wat ze willen... dan, dan is het over en out. Dat, dat zou kunnen, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik op gegeven moment gestopt ben met uh, het beantwoorden van de vraag... als iedereen nou altijd alles... want over het <laughs> algemeen gebeurt dat nooit. Nee. We doen, we doen er nog eentje, hè, een strategie. Filters. Ja. Um, wat is het verborgen neuzensyndroom? verborgen neusensyndroom is wat mij betreft... de kenmerk van ons als, als, als menselijke soort waar het gaat om communicatie. Het verborgen neusensyndroom houdt in dat uh, wij hebben continu zien we iets wat we niet zien. Als de mensen thuis nu een oefening willen doen... dat is even met je rechteroog kijken naar de, naar de linkerkant uh, van je kin... dan zie je hem opeens wel, dat is namelijk je neus. Doe het maar even, Frank. <lacht> Waarschijnlijk nu... Zie je hem continu in beeld. En dat lijkt heel vervelend. Maar over de 20 seconden is dat alweer weg. Met andere woorden, de mens is heel goed in het scannen van patronen. En zodra wij een patroon snappen, dan zien we het daarna niet meer. Mm. Nou, dat geldt dus ook voor de communicatie van die bedrijven. Je had het net over die mooie advertentiepagina's in de krant. Logo's en dergelijke, daar zijn we helemaal niet zo gevoelig voor. Mm. Op het moment dat wij dat een paar keer hebben gezien, dan filteren we dat gewoon. En dan gaan we op zoek naar dat bijzondere waar we het net al over hadden. En wat heeft nu.nl met, met deze strategie te maken? Die strategie van die filter? Nou, oké, het, het, het verborgen neuzensyndroom, dat, dat is wat mij betreft iets anders. Wat ik. Uh, leg gewoon een paar tegeltjes neer. Maar ik vind bijvoorbeeld: herhaling is niet de kracht van de reclame. Het is de reden dat we reclame zo enorm irritant zijn gaan vinden. En daarom hebben wij het het, het, het, het verborgen neuzensyndroom. Om, om ons daar minder aan te ergeren. Nu.nl is er wat mij betreft heel goed in geslaagd. Om Eerder, uh, eerder te zijn met het nieuws dan anderen op een hele simpele, uh, platte manier. Want uh, zo, zo geavanceerd is de webpagina helemaal niet. En daaromheen staat wel wat reclame. Maar dat, is, dat, dat, dat stoort niemand. Het gaat er voornamelijk om dat nu.nl um, altijd het eerste was en heel Nederlands overkwam. Um, ik wil daar iets op afdingen. Dat, dat schrijf je wel. Maar nu.nl uh, ja, parasiteert, om het een beetje krachtig uit te drukken voor 50, 70 procent, als het gaat om de journalistiek inhoud... op oude media, op de kranten. Als die er niet zouden zijn, en het A &P en zo... zou 70 procent van de berichtgeving van Nu.nl uit die site wegvallen. Pak de avondkranten maar en kijk wat Nu.nl een half uur... na het uitkomen daarvan op de site heeft staan en tel uit je winst. En wat is je punt? Nou, dat, dat, dat je zowel kunt afschilderen als innovatief... maar ze zouden dat nooit kunnen doen waren die oude media oh, er nee, niet. Nu.nl is alles boven innovatief. Innovatief is, is, is, is een relatief begrip. Nu.nl is juist een, een hele simpele html-pagina... Die, die, die precies doet wat de mensen online willen. En dat, win ik wat in de aandachtseconomie... Is dat, uh, is, is, is dat fantastisch. En ze doen niks anders dan andere kranten... die, die ook van het ANP gebruik maken. Maar waar... Waar we misschien naar moeten kijken is de manier waarop Nu.nl zich wel onderscheidt van anderen. Is bijvoorbeeld het feit dat uh, toen de iPhone nog maar net in Nederland was. Hij was uh, eigenlijk illegaal, want je moest hem dan vanuit Amerika over laten komen. Mm -hmm. Was er al een clubje in Nederland wat heel fanatiek was geweest. Die hadden dan hun iPhone gehackt en die hadden hem dan uh, gebruikbaar gemaakt voor de, voor de Nederlandse markt. Ik was een, uh, een van dat clubje en wij zijn toen uh, voor Nu.nl een speciale versie in elkaar gaan Hacken, zoals dat dan heet. Waardoor een klein clubje Nederland dat begon te gebruiken. En dat als een soort odiflek uh, door de rest van Nederland ging. Op het moment dat het iPhone legaal werd was nu.nl al de meest gedownloade applicatie. Ja. De helft van de mobiele peesjes. kwam Jij moest, via dat dingetje. En je moest uh, in eigen huis uh, je collega's daar uh, nog wel van overtuigen... dat ze ook op iPhone moesten willen. Ja, ja ik heb de laatst nog met, met, met, met uh, destijds uh, uitgeven... nog hebben we hartelijk om gelachen. Maar hij zei inderdaad, nou Jim, ik kan me niet voorstellen dat iemand naar ons mooienu.nl te kijken op zo'n klein priegelschermje, terwijl je op de zaak zo'n groot display hebt staan. Ja, Nou, hoe vaak per dag zouden ze dat nu wel niet doen? Vele, vele honderdduizenden keren, schat ik. We gaan het over je naam hebben. En dat starten we als volgt, dat onderwerp. Ja, Huizen Stolster was een hippie gezin, geloof ik, hè, daar in het Westland. Ja, nu, nu ik deze muziek hoor, uh, krijg ik opeens uh, allerlei visioenen van een geboorte, inderdaad. Deze muziek stond aan toen ik geboren werd. Jimi Hendrix, Purple Haze. Ja. Wat voor milieu uh, was het? Uh, nou, je zei net, hip ouders? Nou goed, mijn, uh, mijn vader was een groot fan uh, van, uh, van, van, van Jimi Hendrix. Uh, daarom heet ik ook eigenlijk Jimmy. Maar sinds ik 1,93 meter ben, noemt iedereen mij uh, Jim. En het was een huis uh, vol, vol gezelligheid. Maar ook vol met uh, gitaren en allerlei andere instrumenten. Ik, uh, ik maakte eigenlijk geen kans. Ik, uh, ik, ik zou muzikant worden. Mm -hmm. En dat is voor een, voor een deel ook, uh, ook uitgekomen. Ja, wat was dat voor, voor droom dan, die je aanvankelijk had over het uh, muzikanten... Uh... Tom. Oh, nou, als ik toch ooit van de, van de muziek zou kunnen leven. Dat, uh, dat was het hoogst haalbare. Ik had dat... Uh... Ik heb jarenlang piano les gehad en ook gitaar en allerlei bands gehad. Dus dat was de ambitie toen ik verschool En je vader zit ook in die hoek tot op de dag van vandaag, toch? Mijn vader is weer terug op het nest. Dat wil zeggen dat hij na een wonderlijke carrière, ook als ondernemer, dat hij nu dat hij muziekschool heeft en ook van de muziek leeft. Dus jambay les geeft en gitaarles. Ja, en zelf ben je natuurlijk ook een heel eind gekomen. Luister naar dit bijvoorbeeld. Dit is van Jimmy Stolz, hoor. Niet alleen op de wereld, maar met iedereen op één lijn. Ja, de gast die fluistert, kan Jimmy Hendrix alstublieft nog een keertje <laughs> aan? Waarom? Wat is er uh, voor Jeanne hier uh, voor de kunst van nou, de... microfoon. Nee, hoor, dat is, uh, dit is een, een grappig verhaal dat. Uh, Heel lang uh, mijn best gedaan met allerlei fantastische vrienden en muzikanten... om inderdaad een, een hit uh, te scoren. En dat was dan uiteindelijk niet gelukt. En dan twee jaar geleden toevallig dit, uh, dit leuke liedje... met Lieke van Lexmond en Tjeert Oosterhuis mogen opnemen. En dat dendert dan vrolijk de top 40. Wat, ja. en hoe heb je dit zitten schrijven dan tussen alle uh, snelle bedrijven door? Nou ja, goed, ik vind dat. Kijk, dat, dat muzikantenbloed, dat, dat, dat vloeit nog steeds rijkelijk. Bij mij op Zolder uh, liggen ook allerlei gitaren en ben ik met mijn zoontjes muziek aan het maken. Dus dat, dat, dat kriebelt nog steeds. En ik probeer steeds een mooi excuus te vinden om weer een liedje te schrijven. Ja. Ik heb afgelopen jaar ook uh, internationaal een mooie videoclip uh, kunnen maken met allerlei muzikanten. En daar heb ik dan ook wel weer mijn steentje En jongens gedragen. van Bluff, daar doe je ook wel eens wat mee, geloof ja, ik? Ja, Bas, de toestelist van Bluff, die heeft daar aan meegewerkt. En dat is natuurlijk ook... Ja, dan vlogen we naar New York om het daar met een zangeres in de studio op te nemen. Maar ik alles was. in dat leven van die Jim Stolt uh, mm. ademt zo'n gemak of zo. Je. je denkt van, nou ja, ik heb nog wat dingen op zolder liggen. Ik schrijf eens een liedje en dan, dan maak ik daar een hit van. en Even met Bluff bellen en zo. Hoe, hoe. Leg me eens uit, hoe doe je dat, Jim? Hoe doe je dat? Ja, goed... We... Mijn, mijn motto is uh, dream big, work hard en be nice. En uh, daar, uh, daar probeer ik mij aan te, aan te houden. En op de een of andere manier uh, werpt dat zijn, zijn vruchten af. Maar deze muzici die, die nemen de telefoon op en die zeggen... Ah, Jim ze. ja natuurlijk, kom langs. Of, of hoe gaat dat? Nou, daar, daar zie je dus een van die aspecten van de aandachtseconomie... waarbij het helemaal niet gaat om, om geld of om, om wat je hebt gestudeerd. Het gaat om je reputatie. Mm -hmm. En uh, het, het nieuwe kapitaal is, is in mijn ogen... reputatie vermenigvuldigd met aandacht. Wacht even. reputatie vermenigvuldigd met aandacht? Ja. ja, dat is de werkelijke waarde die je op dit ogenblik aan het opbouwen bent. En uh, het feit dat ik dus uh, bijvoorbeeld met TEDx Amsterdam in de weer ben... en allemaal van die mooie dat mensen bij elkaar... Het ja? Ja, het, het exclusieve congres in Amsterdam. Nou, toevallig was uh, Bas Kennis, de toetserist van Bluff... die was één van de mensen die in het publiek zat. En dan heb je dan... Uh, een, een leuk gesprek mee. En die zegt, Joh, ik vond dit zo'n inspirerende bijeenkomst. Laat me nou eens weten als ik wat terug kan doen. Mm -hmm. Met andere woorden, heel veel mensen in de zaal... bij TEDx Amsterdam, ze hebben niks te hoeven betalen. Want het is een onbetaalbaar... Congres. Mm -hmm. Niet gratis, dus onbetaalbaar. En daardoor heb je heel veel goodwill. En hebben we nu bijvoorbeeld dit jaar hebben we een nieuw programma waarbij we die goodwill die de zaal heeft gaan koppelen aan de sprekers om de ideeën die zij hebben geopenbaard verder te brengen. Mm -hmm. Het gaat ook, ook heel erg over service in jouw boeken. Dus eigenlijk denken vanuit die andere partij, waar zit die andere partij nou om verlegen? Waar, waar voelt hij zich goed door bediend? Ja dat lijkt zo ontstellend voor de hand liggend. Waarom doen we in Medialand dat bijvoorbeeld zo ontzettend weinig, denk jij? Als je daarmee stelt dat de media niet servicegericht zijn... Ja, dan, dan, dan klopt het wel, de, de media heeft natuurlijk voornamelijk de behoefte... Om uh, wat zij zelf heel belangrijk vinden om dat uh, naar buiten te, te brengen. En te meten of dat dan succesvol is. Maar of er niet. zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Zo'n uh, algemeen dagblad uh, heeft dan de haringtest. Hè? Ja. Uh, omdat ze weten, die klanten van ons, de, die lezers van ons vinden dat lekker. Uh, om, de, om de zoveel tijd een haringkie. En wij bedienen ze fijn met waar je die beste haring kan kopen. Ja. Zo doe je het? Nou, dat is, dat is van, van het AD natuurlijk een, een, een, een heel goed product van hun krant, waarmee ze inderdaad inspelen... op de, op de behoeftes van die, van, van die gebruikers. En of de, of de media dat, dat, uh, dat goed of fout doen, uh, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval, op, net voordat ik hier naar de studio ging... heb ik op, op Twitter gevraagd of er nog mensen uit mijn netwerk... Mm -hmm. dan mijn volgers, of die naar Radio 1 luisterden. En? en want je zit nu op je uh, mobiele ja, telefoon te spelen. Ik even, zit ja? even te kijken, ik zie Bas van der Haat, dat die zegt bijvoorbeeld Radio 1, nee, dat heb ik alleen aan... bij live voetbal van Oranje in de auto. Oh. Roos van Vught, die zegt, ja, met het oog op morgen... Oh. Uh, Zitten daar nou helemaal geen leuke, lieve, gezellige kunststofluisteraars bij, Jim? Ja, ja Ruud Kolen die zegt succes bij kunststof. <lacht> en de groeten aan Jelly als zij presenteert. <lacht> maar ik neem aan dat, dat die groeten ook naar jou mogen. <lacht> ja, dus, nou ja. Maar die servicegerichtheid zou natuurlijk ook op een gegeven moment een beetje goede journalistiek in de weg kunnen staan. Bij dat AD te blijven. Dat, altijd leuk om te lezen, de haringtest. En, en natuurlijk, je gaat naar zo'n kraam toe. Je kan ook zeggen, ja, maar die krant is er om dat geld uit te geven... aan een goede correspondent in Peking. Hè, want China is een opkomst dat gaat grotere repercussies hebben voor ons leven. En dat is duizend keer belangrijker. Dat is de taak van de media. Zo kun je ook redeneren. Wat zeg jij dan terug? Dat dat niet zo heel veel met de aandachtseconomie te maken heeft. Verklaar je nader? Nou ja, dat, dit, dit, zijn, dit zijn modellen waarop journalistieke organisaties misschien uh, gebouwd zijn. Daar, daar heb ik niet heel veel. Nee, uh... maar helemaal, omdat je zegt: de media moeten nadrukkelijker stilstaan bij dat service-element. Op het moment dat ze dat doen, kost dat geld en gaat dat natuurlijk ten koste van de aandacht voor andere dingen. waarvan uh, een criticus zou kunnen zeggen: ja, maar ze zijn er niet voor de haringtest. Ze zijn er om in kaart te brengen hoe Rutte en Wilders bezig zijn dit land op zijn kop te zetten. Oh zo. Nou ja, goed. De, de, de interessante discussie natuurlijk dat een groot gedeelte van het, het, het, het nieuws... dat lees je in alle kranten. Dus als je dan inderdaad naar, naar mijn boek kijkt... dan gaat het juist op de manieren waarop je je onderscheidt... of je het verschil gaat maken. Je toekomstige succes wordt bepaald door de veelheid aandacht die je ervoor verdient. En als jij hetzelfde nieuws brengt als alle andere klanten... dan, dan genereer je daar niet al te veel aandacht mee. Dus het feit dat AD die haringtest heeft geclaimd... Dat maakt hun overal het hele jaar door in de ogen van hun lezers een betere krant. Ja, dus was het dus dat was misschien hetzelfde. Ik vlek dingetje over de rest van het jaar. Hmm. Ja. Zou je nou zeggen: ik, Jim Stot, heb met dat zienersoog uh, eigenlijk alles de afgelopen tien jaar helemaal perfect aanzien komen? Eén grote successtory? Uh, nee. nee, hoor. Nee, dan, uh... Laten we eens een paar leermomenten doen. Iets waarvan je zegt: kijk, toen bijvoorbeeld zat ik ernaast. Ik heb in het, um, aan het einde van de vorige eeuw... Heb ik een, heb ik het concept bedacht van de regionale full-color magazine. Dat zijn die plaatjes uh, die, 010, die je nu... NL 010, Zone ja. uh, 020 en dergelijke. Dat was een, was, was een mooi concept. Dat hebben we, dat hebben we een tijd gedaan. Um, maar dat was ook wel hard werken. <laughs> en het was, uh, het was super leerzaam. Maar op de een of andere manier kriebelde er iets anders bij mij. Ik vond namelijk het... Uh, het, het de adverteerders van die, van die blaadjes vond ik eigenlijk veel interessanter. Toen heb ik het concept verkocht aan een uitgever... en ben ik een reclamebureau begonnen uh, om daar um, om voor die klanten te mogen werken. Daar was ik misschien een beetje, beetje vroeg mee. En zo heb ik ook wat, uh, wat andere websites gehad... Die, uh, waarmee ik wat voor de troep, uh, troepen uitliep. Maar goed, dat, ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk alleen doe, maar leuk. Doe nog eens een moment dat je dacht van... verdikken maar dat heeft een ander toch gewoon net beter ingeschat. Dat leek zo leuk toen ik uh, daarmee in de weer was. Maar... Niet alles valt natuurlijk als goud uit je handen. Nou, kijk, het is met... Uh, met TEDx met, met, met Amsterdam... de manier waarop we dat, uh, dat organiseren... vragen mensen ook altijd naar de, naar, naar de success stories. Wat, wat gaat er allemaal goed? En fantastisch dat jullie een European Design Award hebben gewonnen. En andere dingen. Maar er gaat natuurlijk ook een heleboel dingen fout. Ik bedoel, zonder fouten heb je ook nou, geen, wat geen, geen succes. Wat gaat er dan bijvoorbeeld minder goed? Nou, Als je, als je werkt met, met, met vrijwilligers... Dan, uh, dan heb je niet zo'n grote stok om, uh, om, om, om mee te slaan... Want dat, dat is juist de charme van zo'n organisatie. En het kan het best zijn dat sommige mensen in de knoei komen met hun tijd. En dat ze uh, niet zoveel tijd of aandacht kunnen geven aan, het, uh, aan de organisatie... dat ze zouden willen. En dan moet ik dus zeggen, ja, vrijwilligers niet hetzelfde als vrijblijvend. Dus dan heb je kans dat je afscheid neemt van zo. En dat is ook prima. Maar dat, ja, dat, daar gaat veel energie in zitten. Ja. Om, uh, om, om, om de club goed uh, te motiveren. Nou, nou heb ik uh, regelmatig dat ik iets hoor van de Jim Stolzers van deze wereld. En dat ik dan met mezelf afspreek. Ik ga dat doen. Of ik ga naar luisteren. Ik ga daar gevolg aan geven. En ja. dat lukt me dan uh, vrek slecht. Uh, althans, het is hard werken om, ja. om jezelf uh, om te gooien. Om jezelf te herschrijven, zoals ja. een artikel, bij wijze van spreken. Zijn er nou dingen waarvan jij uh, moet toegeven... Toe kijk, daar hou ik zelf toch curieus genoeg ook nog vast... aan een oude gewoonte waarvan ik rationeel weet... joh, doe do, do, do wat anders. Uh, leef slimmer, <laughs> leef leuker, leef... Uh... Een van, van, die, van, die, van die gestolde dingen in jezelf. Omdat je gewoon ja, blijkbaar eraan gehecht bent of zo... terwijl je eigenlijk wel beter weet... Nou ja, ik, ik, ik, ik breng veel tijd door in, in de auto. En ik moet wel zeggen, ik ben, ik ben een van de eerste Nederlanders uh, die, die, die, die een Prius reed. Dus de, in die zin... Groene auto. <laughs> de, was ik daar ook wat, wat, wat voor, de, voor de troepen uitgelopen. Maar ik zit te veel tijd in de auto. Ik zou echt veel liever gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat is iets waarvan ik steeds, als ik dan in de auto in de file sta, dan denk ik: Nou, dat wat is ook heel wat, wat hoe, hoe, hoe komt het, denk je, dat we blijven hangen aan dat soort oude gewoontes bij tijd en weile? Nee, dat de mensen niet alleen de kudde dieren, maar ook Dus Er moet echt een breuk komen, een crisis, uh, om je gedrag te veranderen. Ik, ik noemde net al mijn eerste boek, Hoe Overleef ik mijn inbox heet dat. Want, Daarbij... Die zit maar helemaal vol op een dag natuurlijk met al die mails. Ja, dat, op een gegeven moment toen ben ik dus 40 dagen ben ik offline gegaan. Heb ik zonder internet geleefd. En alleen door die rigoureuze stap uh, te nemen... kon ik daarna veel beter en ook veel plezieriger omgaan... met al die digitale informatie. Ja, wij moeten soms een kleine revolutie in ons bestaantje <lacht> ja. organiseren. Ik kom zo bij je terug, Jim. Want ga eventjes naar de collega's die naachten voor Opium een hele uitzending gaan wijden aan Willem Duis. Als het goed is, heb ik collega Hans-Wit aan de lijn. Ja, dat werkt allemaal, Frank, Ik hoor mezelf in een echo terug, maar ik kan alvast kort vertellen... wat we straks gaan doen. Uh, hier in de studio Lee Towers, Boudewijn Klap, oud-directeur van de AVRO... en uh, Mathilde Santing. Uh, Mathilde en Lee natuurlijk over de muzikale kant van Willem Duis. Verder uh, ook Tom Okker bijvoorbeeld aan de lijn... over de sportcommentaar door Willem Duis. Kortom, uh, alle aspecten van de mens Duijs komen... Bod, straks. Ja. En hey, kijk jij ook graag naar Willem zelf? Ik uh, luister altijd naar muziekmozaïek op zondagochtend. Ja. En dan uh, brengt ons dat automatisch <laughs> bij. En dan ging hij naar een heel ander land en een ja, heel ander genre. Ja, ik vond het prachtig. Jij? <laughs> ja, ja het, ik had een, een groot zwak voor de man. Uh, ja. Die, die, die, die zou een gehakt recept hebben kunnen voorlezen. <laughs> en uh, was het nog leuk. Heel succes. Straks ja, dankjewel, Tring. Jim Stolt. Um, Duis, dat was slow journalism in feite, ja. ouderwetse journalistiek. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik, ik ben van bouwjaar 1973, dus de, de, de keren dat ik Willem Duis heb gezien... was ik uh, uitermate klein en uh, mocht ik opblijven van mijn moeder... en zat ik keurig met gekamde haartjes in de pyjama op, op de bank te kijken. Dus ja. ik heb voornamelijk hele gezellige herinneringen eraan. En uh, ja, de man is natuurlijk een icoon. In die zin ook complimenten voor jullie collega's bij, bij de Wereldrijd Door. Dat ze recent nog dat, dat, tribute, dat tribuut aan uh, Willem Duis hadden. Ja. Want daardoor is hij uh, ook bij heel veel mensen die misschien na mij zijn geboren ook nog wel even op te kijken Hij is uh, niet meer onder ons nu, Willem Duis. Zou een nieuwe Willem Duis nog, nog kunnen overleven in, in, in de aandacht economie? Zou dat type journalistiek werk nog? Ja, verkoopbaar zijn? Poeh, dat vind, vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk op zich, als je kijkt naar... Uh, nee, we noemen het net, de wereldrijd door, die, die slagen erin om de aandacht van de kijker goed vast te houden met de uh, huwende kijkers. even ietsje sneller... Maar eh, en muziek mag niet mee, dus. langer dan een minuut duren. Nee, dus antwoord op je vraag. Ik denk, ik denk niet dat, dat zoiets op dit moment nog, nog zou kunnen. Anders zou bijvoorbeeld een zender als het gesprek ook niet... op de, op de, op de, op de hm. fles zijn gegaan. Dus, dus hoeveel recepten van jou je daar dan ook nog op toepast... dat... dat Soort dingen kunnen niet meer. Nee, nee dat is een verkeerde interpretatie. Wat, wat, ik, wat ik in mijn boek ook schrijf, is leven de niche. He, dus het feit dat het geen massa-communicatiekanon meer kan zijn, dat betekent dat het niet succesvol is. Doe het voor zijn. een kleinere groep. Natuurlijk. Ja. En we verzinnen een businessmodel dat daarmee klopt, en dan kan het misschien toch. Ja. Ja. Ik wil graag van je weten wat je op de tegel gaat schrijven. Wat wordt dat voor wijsheid? Ja. Nou. Ik... In eerste instantie dacht ik, uh, uh, je krijgt wat je weggeeft... omdat ik dat uh, in mijn boek ook aannam. Maar ik zag dat een vorige gast van jullie dat al had uh, geschreven. Dus in plaats van dat uh, te versterken... heb ik even getwijfeld aan uh, Rusty Peace Willem Duis... maar ik maak er toch mijn eigen motto van en dat is... Uh Dream big, work hard, and be nice. Ja, zoals je net al zei. En uh, over, over grote dromen gesproken. Ik ben met een nieuw bedrijfje, geloof ik, in de weer. Iets met jonge talenten en ja. CEO's, topmensen ja. van grote ondernemingen. Ja. Wat ja. is dat? Goed gezien. Ja, ik ben enorm enthousiast over het. heet de Founder Institute. Het is een soort snelkooppan, een, een mentorprogramma. Dus jonge ondernemers die, een, die, die volgens zichzelf een wereldveroverend idee hebben... en die gaan we koppelen aan ervaren CEO's. Dat is nooit stichtbaar in het bestaan van Jim Stolz, volgens mij. Goed. Dit was Kunststof, wij zijn er na het weekend weer. Tot dan, bye. Dank meneer Stolze, dit was aflevering 2289. Jawel. Mogen wij u nog wat onnodigs aanbieden aan de paar? Fijn. Ik wens u allen alvast een prettig weekend. En tot maandag. Radio 1. E Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose.